Bij geweld in het onrustige westen van China zijn volgens Chinese staatsmedia zeker 140 mensen omgekomen. Er zouden meer dan 800 gewonden zijn. Het geweld ontstond toen enkele duizenden islamitische Oeigoeren slaagstraakten met de politie in de regio Xinjiang. De Oeigoeren waren de straat op gegaan omdat ze een onderzoek willen naar rellen van vorige week in het zuidoosten van China. Daar kwamen twee Oeigoeren om bij gevechten met etnische Chinezen. De laatste tijd zijn er steeds meer berichten over spanningen tussen Oeigoeren en etnische Chinezen. Mogelijk hebben die te maken met de economische crisis. Veel Oeigoeren zijn als arbeiders naar het oosten getrokken. Automobilisten krijgen vanaf vandaag sneller en beter informatie over de situatie op de weg. Minister Urdings opent een databank... waardoor uiteindelijk vijf keer zoveel informatie beschikbaar komt over files, werkzaamheden en omleidingen. Onder meer de ANWB maakt gebruik van de databank. In de databank komen ook gegevens over provinciale wegen. Uiteindelijk moeten de gegevens in de Nationale Databank... ...wegverkeersgegevens zo'n 5500 kilometer aan wegen beslaan. In Afghanistan zijn bij een zelfmoordaanslag op de NAVO-basis in Kandahar... ...drie doden en veertien gewonden gevallen. Een zelfmoordenaar brieft zichzelf met zijn auto op aan de poort van de basis. De doden zijn een zelfmoordenaar en twee burgers... Op de basis in Kandahar arriveerde gisteren met grote vertraging... een Nederlands bevoerradingsconvooi uit Uruzgan. Het konvooi was onderweg drie keer op een bermbom gereden... en was een paar maal aangevallen door taliban-strijders. Zeven Nederlandse gewonden werden naar ziekenhuizen gebracht. Het laatste stuk werd het konvooi begeleid... door Amerikaanse troepen van de basis in Kandahar. In het bergachtige noorden van Vietnam zijn sinds vrijdag... door overstromingen en aardverschuivingen minstens 22 doden gevallen... 13 mensen worden vermist. Meer dan 500 huizen en honderden hectare rijstveld zijn verwoest. Overstromingen in de Moesontijd eisen in Vietnam elk jaar tientallen mensenlevens. Het weer vanochtend zon, vanmiddag bewolkt en enkele regen- en onweersbuien. Mogelijk met windstoten. Temperatuur 20 graden aan zee, een graad of 24 in het zuidoosten. Dit was het. En een...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 ...komt bij twee uur van Zandvoort op zaterdag. C.F.M. Voor Zandvoort en de regio. En aan het begin van de tweede uur draaiden we op Womack en Womack ...en de teardrops. En footsteps on the dance floor. Gezellig. Vanavond uiteraard weer lekker dansen in de diverse discotheken hier in Zandvoort. Wat is nou jouw favoriete dansplek, Rob? Favoriete dansplaats? Ja. Mm, nou, ik heb er wel meer hoor. Oké, okay, vertel. Nou, we noemen het hele dorp maar, op. Oké, okay, jongens. Allemaal... Ga dansen door het leven. Allemaal leuk gewoon. En kijk, dat zijn de... Dat zijn de talks. Danzen door het leven goed. en dan heb je er het meeste lol van, denken wij zomaar. En morgen kan je ook uh, lekker gaan dansen op het Raadhuisplein. Oké. Okay. Want we hebben een uh, salonorkest. Wat gezegd? Café Noir speelt daar. Café Noir. En die spelen uh, muziek toch van... Die, uh, uh, die koekjes? Ja, zoiets Die ze ja. lekker af kan likken. Mm -hmm. Nou, probeer het die morgen even. Noirtjes. Probeer het morgen even. Hoe laat komen ze erop? Uh, even kijken. Ik schat zo rond om een uurtje of half twee. Schat je dan. Ja. <laughs> en ze doen een repertoire van een beetje uit jouw jeugd, zeg maar, uh, twintige jaren. Nou, kijk. Nou, oh, dan is het in ieder geval een hint om daar bij aanwezig te zijn. Want dat vind ik altijd een hele leuke muziekcafé noir al daar. En er staat weer een heel programma overigens, hè, rondom het muziekpavillon. Ja, want volgende week hebben we ook weer... Uh, volgens mij gaan we salsa doen dan. Kijk hoor. Salsa dansen. Volgende week hebben we Samba Tula. Inderdaad, uh, lekkere salsa band. Er was vorig jaar, dit hele seizoen lang, een behoorlijke cursus salsa dansen bij Take 5. Het enige jaar rond Palfioen, vooralsnog langs de Nederlandse kust. Ik ben benieuwd wanneer die andere jaar rond Palfioens allemaal lopen uh, zullen gaan. Maar... Je hoort er ook helemaal niks meer over, hè? He? Het is een beetje stil. Het de... is stil aan de overkant. Aan de, aan de overkant van de duinen. Misschien kunnen we daar een inside-informatie nog eens een keertje boven water gaan trekken hierbij. Ja, wat is er aan de hand? Waar blijven ze? Waar blijven ze? De mensen hebben geïnvesteerd, die zijn geïnteresseerd, gemotiveerd. Maar hoe lang blijven ze nog gemotiveerd? En hoe ondernemersvriendelijk is de Gemeente Zandvoort nu daadwerkelijk? Ook voor deze jaar rond, althans. Aspirant, ja, rond paviljoenhouders. Misschien dat iemand uh, ons daar meer informatie over kan en wil geven, natuurlijk. Ja, niet heel onbelangrijk, want als het inderdaad besproken wordt, dat je niet meteen naar de gang gaat van ik wist het wel en ik weet het niet, ik wil het niet horen, niet. Nee, gewoon eventjes komen melden hier bij CFM's Zandvoort where else? Dat dacht ik. Over de laatste ontwikkelingen rondom de jaar, rond Paul pavilloons en de vergunningen. Mogelijkerwijs dat daar wat mee te maken heeft, hoor. Mm -hmm. zou je is, je weet het maar nooit. Zij zou eens kunnen. Hé, hey, we gaan de zomerrit draaien. De zomerrit. House zee. hier is Peter Fox. geboren. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.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 Dit is alweer een plaatje uit de verleden tijd. En als je toen de tijd zei zoekmachine, dacht je meteen naar deze groep. Maar tegenwoordig denk je dan weer aan Google en uh, Alta Vista en uh, noem maar op. Ik heb hem gevonden, want ik heb gegoogeld. Gegoogeld op Google de zoekmachine. Koekel en... <laughs> en gij zult vinden. Ja, de mal dan. Lekkere zomerse plaat bij CFM. Vet. En we hebben een winnaar. Ja, en die zomere een... winnaar. Ja. We hadden het al in dit vorige uur aangekondigd. Valentino Rossi, die was vandaag in de gelegenheid. En die heeft die gelegenheid ook benut, dames en heren. Wat van De 100 overwinning in zijn grote Grand Prix-carrière is een feit. De honderdste overwinning in een grote prijs. Wat een prestatie. De honderdste overwinning met 100.000 toeschouwers. Gewoon, 100.000 toeschouwers, dames en heren. Ja, op een vrijdag. Hè. Ik weet niet hoeveel het er vandaag zijn geweest. Ik heb geen idee. Maar die mensen die hebben vaak inderdaad een paspartout En dat wil zeggen, voor een heel mooi race motorweekend. Al daar aan het circuit van Assen. De achtvoudig wereldkampioen reed bijna van start tot finish aan kop. ...en de koninklijke Nemoto K.P. Oké. Okay. Zijn Spaanse teamgenoot voorbij. Ja, ma. Lorenzo is dat, hè? Giorgio. Giorgio Lorenzo. Finiste op een gepaste achterstand en ook afstand als tweede... De Australier, je zou zeggen, is dat niet een Aboriginal? Casey Stoner, nee, dat is geen Aboriginal, maar die rijdt wel op een Italiaans merk, namelijk de Ducati. Ducati, nou die, die kwam de... er echt niet aan te pas en die werd op pijnlijk grote afstand, nou ja, derde in zo'n veld. Oké, okay, ja, toch op podium. Ook niet echt vervelend, denk ik, hoor. Dat dacht ik ook. Hij vertrok die Rossi op zijn meest favoriete en ook geliefde circuit vanaf pole position... maar zag Stoner voor de eerste bocht voorbij komen. Oh, en wat is er toen gebeurd? Nou, dan krijg je toch eventjes zo'n situatie van mijn vel wordt kip. Hoe zeggen ze dat op zijn Italiaans? Ik heb geen idee. Geen idee? Nee. We gaan het hem vragen. De wereldkampioen van 2007 mocht precies één ronde voor aanrijden. Daar bedoelt hij mee dus die Stoner. Maar toen was het over en toen was hij genezen. De tussenstand van de wereldkampioen, die kan direct aan de leiding. Met een honderdste overwinning is Rossi inderdaad nog niet de motorrijder... met de meeste Grand Prix-overwinningen. Oh nee, nee dat wie is hij? dat? Landgenoot, ja. Joe Koma. Acoustini. Acoustini, 122 zegers. Niet te veel, hè? Shabri. Wat een prestatie, jongens. Nou, Rossi nog even doorgaan op naar de 125. Minimaal, hè? Zo. Ja, maar die gozer die is nog hartstikke jong. Hè? Mm -hmm. Dat zijn jonge goden. Letterlijk en figuurlijk. En ja, die hele motorindustrie. Hoe populair is motorrijden? En het is allemaal Rossi hè. Capirossi. Uh, de... Rossi, Rossi. Rossi, Rossi. Ja, allemaal Rossi. Allemaal Rossi. Hier op hebben ook wel een Jij had het over die uh, bijnamen ja, van ja, vorige ja, ja. week. Ja. Nou, de familie Rossi. Ja. Oké. Okay. Misschien is het wel familie van de familie Paap. Maar ze hebben gewoon gewonnen, hè, he, de Roosjes. De ja. Roosjes hebben gewonnen. De Roosjes op de Oké, zo is dat. Helemaal goed. Zo dadelijk weer meer info. Bij zelfs op zaterdag. Dus gaan we luisteren naar de single van Copley. Changed my destiny and Me and my voice went out Just to end up in misery Was about to go home when she was standing in front of me I said hi I got a little place nearby I wanna go I should have said no We zijn aan het zwemmen, terwijl we niet eens in het water liggen. Zo, Gewoon nou, in, in de studio zitten en dan zwem je vanzelf op een gegeven moment. We zwemmen in het geld, nou dat bedoelt de penningmeisje er nog net niet. Daar gaan we misschien nog eens uit naar we toe. We zwemmen in het... Was het maar waar, was het maar waar. Over zwemmen gesproken, afgelopen week weer een hele tros kinderen... waarvan achter Zandvoortse kinderen allemaal weer geslaagd Van de, voor, de zeeschuimers? Nou ja, potentiële zeeschuimertjes. Oké. Okay. Allemaal weer geslaagd voor een diploma A, B of C. Zwemmen, dat is toch weer even... We was top, op z'n uh, Toch? was op Zuntpark, okay. ja. Uh... Nou, van harte gefeliciteerd oh. allemaal. En uh, jij zegt het over uh, de zeeschijmers, maar dat kunnen we misschien beter even aan uh, iemand vragen wie er echt verstand van heeft Erik uh, Koning, is die daar aanwezig? Ja, goedemiddag. hey Erik, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Bij Zandvoort op... Zaterdag. weer Dat bedoelen we. Dankjewel. Hoe gaat het met het zwemmen van de zeeschijmers momenteel? Uh, nou, dat gaat uh, lekker. We hebben dit weekend uh, de, Nederlandse, de Nederlandse kampioenschappen sprint in, uh, in Alkmaar. Zo maar. En uh, nou, goed, daar hebben we onze topper uh, Richard Kras uh, uiteraard aan de start staan. Uh, die mag daar drie keer uitkomen. Hij heeft vanochtend uh, de eerste race geswommen, de 50 meter vlinderslag. Uh, dat uh, kunnen we wel zeggen is zeer verdienstelijk gegaan. Daar heeft hij een persoonlijk record geswommen. Uh, 27 uh, seconden en 27 honderdste. En Zo. hij had 27 uh, seconden en 59 honderdste staan. Dus hij heeft bijna weer drie tienden vanaf gezwommen. Dus ja, dat is, uh, dat is top. Hè. Als je dan aan het eind van het seizoen op een Nederlandse kampioenschap... je beste prestatie ooit neerzet, uh, daar mogen we weer trots op zijn. En morgen komt Richard nog uit op de 50 meter vrije slag en de 50 meter schoolslag. Dat gaat maar op, op... Hard, hè? die 50 vrije ja. Absoluut, uh, daar wordt, uh, wordt hard gezommen uh, door de jongens en de meiden inderdaad. Want uh, welke tijden uh, hou je zo'n beetje vermogen dat gehaald uh, zouden ja, moeten kunnen worden door Richard? Voor, uh, voor Richard, ja, ja, die heeft nu een, uh, een 24,5 staan, 24-5 uh, uit mijn hoofd. Uh, 59 geloof ik om het precies te zijn. En nou, ik, ik, ik, ik mag hopen dat hij dat morgen in, in de, de 23 terecht gaat komen. Zo. Uh, dat is wel weer een mooie barrière om te doorbreken. En uh, ja, goed twee weken geleden op de NK's zong hij ook persoonlijk records. Nou, vanochtend ook. Dus uh, hij is in bloedvorm, kunnen we wel zeggen. Dus ik, uh, ja, <lacht> ik, ik, ik wacht weer met spanning af voor uh, morgen. <lacht> <lacht> Hoe stoom je die gasten nou klaar, jongen? Om zich zo heel weer scherp te stellen voor zo'n zwemmenstrijdje. Want het, ja... We, we praten natuurlijk langer over dan dat zo'n uh, twee baantjes... Want het is een korte baanwedstrijd, Erik, hè? Ja, dit, uh, dit is in een uh, 25 meter bad inderdaad. Dus het is uh, ja, uh, heen en terug, hè? Heen en weer. Ja. Heen en terug, inderdaad. Ja, dokter Anders P, hè? Maar dan heb je dat inderdaad uh, over... Ja, twee, drie, twintig seconden. Dat zou fantastisch zijn, natuurlijk. Maar daar ben je echt een heel jaar voor naartoe aan het trainen. Ja, al, al langer nog, hoor. Dan uh, kijk natuurlijk, uh, pak je het per seizoen, uh, pak je het op. Maar je moet rekenen hè, dat zo'n zo knaap als Richard al vanaf zijn uh, zesde, zevende jaar al aan het zwemmen is. Nou, die wordt maandag 18, hè, Dus die heeft er al zo'n zo tien jaar training op zitten, intensief. En dus, dus daar gaan heel wat traininguurtjes aan vooraf. Hè. Je, moet, je moet denken dat, uh, nou, en Richard is nog niet aan de top hoor, maar om echt je ultieme top te bereiken met zwemmen... ...moet je uitgaan van zo'n 10.000 trainingsuren. Dat is echt ongekend. Zo 10 hè. Uh -huh. 10.000 trainingsuren. 10.000 trainingsuren. Uh, ja. Dat zijn gewoon, uh, ik zou maar zeggen, ook gewoon tien manjaren dus werk. Precies, precies. Ja, ja dat, uh, zwemmen is een van de sporten waar, uh, ja, waar ontzettend veel arbeid in gestopt moet worden... ...om steeds maar weer met, met hele kleine stapjes vooruit te gaan. Ja, dan moet je toch wel echt uh, over doorzettings- en uithoudingsvermogen bezetten. Ah, want hoe hou je je nou gemotiveerd, uh, Erik? Nou ja, dat, dat betekent dat we het uh, trainingsaanbod uh, proberen toch een beetje uh, ja, gevarieerd uh, te houden. Hè? Ik bedoel, uh, je, je kan natuurlijk elke keer dezelfde opdrachten geven en zeggen, we gaan weer eens tien 10 keer honderd uh, meter zwemmen of uh, hè, uh, 5 keer 200 meter. Maar probeer dat maar met, uh, met, ja, met, met, met, met, of met uh, tijdpiepers uh, in uh, die ze onder de bad moeten stoppen. Of met elastieke training of met gewichten. Nou ja, goed, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken, maar we proberen iedere keer weer op andere manieren prikkels te geven. Waardoor het uh, uitdagend blijft. En, en tot nu toe lukt dat. En dat betekent eigenlijk dat we een heel seizoen keihard aan het trainen zijn. En dat je dan zo'n nou, twee, twee, drie weken voor zo'n kampioenschap rustig gaat afbouwen. Dat noem je dan de taperperiode. Uh, en dan probeer je zeg maar, de batterij weer langzaam op te laden. Hè. Dan heeft het geen zin meer om nog keihard uh, trainingsarbeid te doen. Maar dan is het eigenlijk herstellen... Het lichaam sterker maken en de batterij opladen totdat je op zo'n 1K gewoon echt helemaal los kan gaan en in één keer alles eruit kan gaan. Stoer hoor. Erik, ik heb een vraag. In het zwembad is het natuurlijk op dit moment ook behoorlijk warm. Maar hoe warm of hoe koud is het water in een wedstrijdbad? Gemiddeld in een wedstrijdbad, uh, uh, een wedstrijdbad zou uh, 26 graden moeten, moeten zijn. Is het altijd dan 26 graden of niet? Uh, nou, bij ons niet. Uh, <laughs> Wij zwemmen in een subtropische zwemparadijs uh, van, ja. van de parks van Sunparks. 46 en, graden. En bij, bij ons ligt het uh, gemiddeld rond de 30 graden, geloof wow. ik. Uh, dus uh, ja, we ja. hebben een soort uh, sauna-training. Sauna-training. <laughs> maar uh, Erik, en, uh, afgelopen week was in hetzelfde zwembad behoorlijk wat afzwemmen van de Zandvoortse jeugd. Waarvan achter? Want het was weer een, een, een lust voor het oog om dat te zien hoeveel kinderen daar gewoon ja, toch wel uh, de zwemkunst zich eigen weten te maken in een relatief korte tijd. Maar dat zijn een, ja aspirantleden voor de zeeschuimers, denk ik, of niet? Uiteraard, uiteraard. Ja, zeker kinderen die, die net een zee-diploma hebben, die willen, we, die willen we graag hebben. Vaak hoor je dan toch wel dat van de kinderen, of in ieder geval een deel daarvan... dat ze dan toch nog wel iets met zwemmen willen gaan doen. En ja, wij nodigen ze dan van harte uit om, om een keer een of twee proeflesjes te komen volgen. We, hebben nu, we gaan nu de laatste weken voor de, voor de schoolvakantie. Dan hebben we lekker even zes weken vrij. Tenminste, de grootste groep, hoor, de toppers, die trainen gewoon door... En na de schoolvakantie, dus als de kinderen ook weer lekker beginnen met de school, dan zijn ze van harte welkom om op dinsdag, woensdag of vrijdagavond van 7 tot 8 gewoon eens dus lekker een proeflesje te komen volgen. En want binnenkort staat er nog wel wat op het programma. De dames inderdaad, dat wil zeggen de vierdaagse, zwemvierdaagse, die staat hier voor de deur ook, hè? Daar doen wij daar zelf uh, uh, niets mee hoor, als, als zeeschuimers. Ankie en uh, Martine, die uh, verzorgen dat altijd uitstekend. Ja, al jaren overigens. Volgens mij een jaartje of uh, 11, 12 al als het niet meer is. Ja, precies. Ja. Maar de, en dat de, is de, daar in goede handen dus. En wij, een... en wij staan daar als het zo uitkomt dat het graag ons bad, uh, eventjes een beetje vooraf. Dus zwemmen in Zandvoort is eigenlijk één. Ja, dat, dat kun je wel zeggen. Dat moeten we zeker zo houden. En uh, ja, we hebben er uh, een tijdje even niets van de zeeschuimers gehoord. Maar we zijn nu weer... Uh, ja, op, op de weg terug en we gaan dit back in business kunnen we zeggen. Oké, okay, Erik, nou heel veel succes met uh, alle activiteiten rondom uh, de zeeschuimers en de kampioenschap van dit weekend. Dankjewel. Okay. En, uh, we gaan niet eerder terug voordat er goud binnen is, hè? <laughs> laten, laten we dan voor een podiumplek gaan. Hè, zo, zo is dat. <laughs> altijd voor de hoogste gaan, hè? altijd voor ja, de hoogste. De lat kan altijd een stukje hoger. Erik, dankjewel. Hoi.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 Verblindend zijn. Je hart zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. Als ik vandaag de dag met jou mag zo in die zacht voorbij gaan. terwijl de wereld weg lijkt, en ik naar je kijk, naar ja blijf lachen voelt het soms alsof over de monden.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 Till mine. to tell it right my that's it in bin zomersmuziek bij CFM. Katrina and the Wave, we. Yeah, walking on sunshine. Zo, en het gaat weer mooi weer worden, de komende week ook. Temperaturen blijven maar stijgen en stijgen en stijgen. Het is gewoon zomer en we hebben zin in Zandvoort. En we hebben zin in de zomer. En vannacht even een buiten voor de stof. Ja, Dat moet ook gebeuren. Daarom. Dat is ook be wel mooi voor die een Beetje afkoelen moet je alleen als je een cabrio hebt, wel even de kap dicht doen. Niet geheel Anders op krijgt is een zwembad effect. Anders dat is ook een, niet de nee, bedoeling. Nee, dan koop je een snorkeltje. Een <laughs> snorkeltje erbij, een beetje zinklood. Maar over tuinen gesproken. Ja, morgen is de Open Tuinendag in de regio Zuid-Kennemerland. Iedereen doet mee, behalve de gemeente Zandvoort. dat oh, is makkelijk voor de ja. jongeren van, die naar sunparks teruglopen. Ja, over die Dan weten ze zeker dat ze, dat ze door die tuinen heen mogen <laughs> lekker uh, ploegen. Open Tuinendag is het morgen. Open Tuinendag. Dat is altijd wel heel geinig om eens een keer bij de buurman te kijken. Van die van, nou, heeft hij nou echt groene vingers of staat zijn tuin er gewoon zo mooi bij? Nou, misschien staat zijn tuin er zo heel mooi bij. Vanaf 11 uur en absoluut niet eerder kunt u daartoe een aantal voor tevoren aangewezen tuinen gewoon gaan bezichtigen. En ik zou je vertellen, een tuin in het onderhoud is best wel een leuke bezigheid. Mm, jij hebt ook een tuin, hè? Ik heb een, een tuin, een, een moestuin. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. En daar kom je steeds meer, veel meer bekende mensen tegen. Hoe is het met de asperges? Nou ja, de aspergetijd zit erop. En dat wil zeggen, de asperges die allemaal te eten waren, zijn ook allemaal op. En het is een genot, jongen. Ik zal je vertellen, de asperges hebben de naam dat ze uit het zuiden komen. Naam zo is het echt niet, hoor. Nee, hè? De asperges die komen van oudsher vanaf de zandgronden en de zandgronden. Nou ja, waar heb je die natuurlijk? Aan de kust. Heb, We gaan ja, terug naar de kust. Heb jij nog een beetje rommel? Ja, altijd wel. Ja, en die kan je morgen kwijt bij Pluspunt. Yo. We hebben een rommelmarkt, dat is gezellige buitenrommelmarkt. Helemaal goed, dan ga ik daar eens even mijn rommel Het is vanaf 10 uh, uur s ochtends tot 4 uh, uur s middags en uiteraard is iedereen uh, van harte welkom. En vrij parkeren in de wijk. Ja, waar vind je dat nog? Nou, houd het heel stil voordat ze daar ook met meters beginnen te gaan strooien. Want dat zou verdomd vervelend zijn en dat was een van de hoofdredenen voor mij ook om me daar te gaan vissen Weet je wat leuk is? De markt valt samen met de open dag van de naschoolse opvang De Boomhut. Hoe kan je het zo uitkiezen? Ja, ja, ja. En er is dan ook een kinderrommelmarkt aanwezig. Dat rekenen jaren, dat is daar toch ook altijd? Dat rekenen klopt. En dat die is ook een beetje weer met het zomerseizoen. Die hoor. gaan binnenkort weer beginnen. Dat is in juli. De vakantie zit er weer volgens aan komen. Mij, nou, volgens mij ergens halverwege juli of zo. Oh, dat is al vrij kort dag dan ja. dus. Wordt altijd veel gretig gebruik van gemaakt. In die kinderen die zitten maar is thuis Is niet thuis, zo. Oh, de computer staat uit. Ja, nee, ja uitgevallen oh. door de warmte. Oké, okay, nou, N nou doe even een entertje dan. Doe even een intertje dan. Hij <laughs> nee, is gewoon echt uitgevallen. Ja, nee, hij is er weer. Hier. Oh, hmm. oh op die fiets. Dus uh, recreade.nl of zo. Recreade.nl. En dat is altijd iets... Uh, ja, dat, dat was vorig jaar volgens mij ook een bepaald aantal jaren. Ja, het, het barst van de jaren en de jubilea. Mm -hmm. Ook recreade was daarbij voor toepassing. Want we hebben het over uh, jaren en jubilea. Maar vandaag op het ook weer een open dag. Naalderveld is altijd van oudsher een, uh, ja, een soort van kampeertrein geweest voor de scouting Nederland onder andere. Er komen gewoon 17.000 mensen daar per jaar uh, overnachten. Zo he. Dat is toch een uh, plukkie, of niet? Behoorlijk ja. Zo'n beetje. het een aantal van heel voor, dus. Mm -hmm. Maar goed, dat bestaat dus uh, dit jaar 50 jaar. En die hebben ook een feestje. Een feestje. En de fik gaat erin vanavond waarin. Dat weten we nog niet precies. Maar wil je het meemaken, ga er gewoon even gezellig naartoe. Oké. Okay. zit aan Bentveld. De weg volgens mij. We gaan zo dadelijk eens even kijken wanneer de rekenjaar is. En dan komen we daar nog eventjes op terug. Plak wel toch? Maar eerst nog even wat muziek speciaal voor uh, Daan. Bewegen! Ja, die kent hem wel hè. Half uurtje per dag hoor. Komt hij uit. Oké, okay. wow. lekker plaatje. Hè? Lekker knallen. Zo, dat dacht ik wel. En de zomerse klanken die worden steeds harder en door iedereen en steeds vaker ook gehoord. Dus ga naar buiten, ga feesten, ga beesten. Ga lekker meedoen aan de recrearen tijdens dat. de zomervakantie. Wanneer kan dat? Dat kan van 11 tot en met uh, vrijdag 24 juli. Oké. Okay. Dat is helemaal gaaf. Helemaal oh. goed. En het is uh, voor kinderen van 4 tot 12, meen ik. Ja, van 4 tot 12 en uh, rekenen 2010. Dat staat er ook al op op de site. Ga gewoon eens even zoeken op de site rekenen zandwoordnl Er staat algemene informatie voor wat er allemaal te doen is. Je kunt contact opnemen, je kan je inschrijven, je kan een gastenboekje achterlaten. Kortom, toch wel mooi dat internet, hè? Mooi, hè? Zou mooi, het toch, he? mooi toch, hè? Het zou toch gratis moeten worden, hè? Vind je niet? Ja, het is nog niet gratis niet. Nou, dan moeten ze toch een eentje gaan werken. Als ze nou toch niks te doen hebben in Den Haag... En, en dan, dan moet je, je nog gaan, gaan betalen om de, om de kranten te redden ook. Moet je nog gaan betalen, nog extra gaan betalen voor je internet. Ook. Ken je, ja, je dat allemaal? Maar nou, je moet gewoon helemaal jongen, voor niks... Jongen, jongen, jongen, gaan jongen, nou eens een keertje structureel aan de gang. Dat bedoel ik. Ja. Ja. En wij gaan structureel daar. aan de gang met lekkere muziek. Lijkt me wel. Hier is Moses. What? Moses hey, hey, Ja, wat gebeurt er? Wat gebeurt er dan? Nou, er is, ja, dat bedoelen we dus. Hij ja, is, hij is weg. zo druk aan de wind. Ja, hij is weg, hè? Michael Byrne hadden we onder de knop. En waarom hadden we voor, die voor onder de Kepasa. knop? Van Capassa. Capassa. Hij zegt Ralf, ja jongens. Je moet in ieder geval even meegeven aan de luisteraars. Kom nou even de gambas in het pannetje proeven daarbij. Capassa! Hmm. Want die zijn zo heerlijk. En er zijn nog veel meer activiteiten daar in, in wording. En in ieder geval in de planning ook. En met iets dergelijks was hij ook al juist in bespreking. Hij zegt, ja, ik wil natuurlijk de Zandvoortse luisteraars... van alles en nog wat meegeven over... Kapasa! Kapasa, lekker kaasvonduurtje daar. Bijvoorbeeld, of een strak coronaatje. Ook niet heel Ook helemaal niet vervelend, trouwens. Nee, zeker niet. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Nee hoor. Nee. En dan bijvoorbeeld nog de gamba's in het pannetje. In ieder geval, er is altijd wel wat te beleven daar... op het Zandvoortse strand. Dat is wel wat schoon, hè? maar zeggen, kapasa! Kapasa, Nou, speciaal voor Strandpavioon kapasa deze plaats. Haha! Geweldig, geweldig! beter.